Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De zes kandidaten voor het CDA-leiderschap zijn het niet eens over de vraag of de partij te ver is afgeweken van zijn middenpositie. In het tv-debat gisteravond zei kandidaat Wintels dat het CDA weer een fatsoenlijke middenpartij moet worden. Tegen kandidaten Buma, Spies en Bleker verbaasden zich daarover. Ze verdedigen het, kabinet, het beleid van het kabinet Rutte. Bleker vindt dat er duidelijk gewerkt is aan CDA-punten. Van de kandidaten willen Buma, Van Torenburg en Keizer sowieso wel in de Kamer. De anderen weten dat nog niet. 11% van de hbo-docenten heeft wel eens een zesje gegeven aan werk dat onvoldoende was. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Bijna een kwart van de docenten voelt zich wel eens onder druk gezet. Vooral het management wil graag dat studenten slagen. Maar ook ouders en studenten zelf gaan de confrontatie met de docenten aan.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 Een linkshelikopter helikopter van de marine is beschoten voor de kust van Somalië. De Heli vloog hoog en werd niet geraakt. De links hoort bij het fregat van Amstel, dat meedoet aan de EU-missie tegen piraterij. Er, wordt geregeld, er worden geregeld patrouillevluchten meegemaakt boven de Somalische kust.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 Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Smiddags in het noordwesten zonnige periode. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 11 mei. Alle ogen zijn vandaag gericht op Brussel. De Europese Commissie komt met rapportcijfers... prognoses over de economische situatie in Europa. Hoe staan we er in Nederland voor in Spanje en Frankrijk... en het zou wel eens tegen kunnen vallen? En komt er dan ruimte om economieën weer te laten groeien? Dat is de grote vraag die boven Europa hangt. We spreken de Duitse politicus Otto Frieke. Duitsland is het beste jongetje van de klas. De economie draait goed en er hoeft niet al te veel bezuinigd te worden. Hoe kijkt Frieke dan naar probleemlanden en naar Nederland? Moeten wij nou wel of niet die 3 norm blijven, waar zijn eigen bondskanselier zo op hamert. En om kwart voor acht, niemand minder dan oud-president van de Nederlandse bank, Nout Wellink. Wat verwacht hij van de prognoses? En waar ziet hij groeikansen voor Europa? Of heeft het barre economisch klimaat in Nederland te maken met de zesjescultuur? Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond, die hoorde dat net, blijkt dat een kwart van de hbo-docenten zich wel eens onder druk gezet voelt om een voldoende te geven, terwijl het eigenlijk niet verdiend is. Verder nemen we vanochtend afscheid van de Nederlandse uitzending van de wereldomroep. We zijn de hele ochtend bij onze buren en collega's op bezoek. We zijn ook in Uithoorn, waar omwonenden van de Sint-Jan de Doperkerk... vanochtend niet thuis wakker worden. En verder play-offs voor het Europees voetbal. En de wereldpremiere van De Dictator. Een film met Sacha Baron Cohen. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl.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 Ja. De Amnestiewet werd begin vorige maand aangenomen in het Surinaamse parlement. Door de wet gaan de verdachten van de decembermoorden in 1982 vrij uit. Onder wie de hoofdverdachte president Boutersen. Het CDA moet weer gezien worden als een fatsoenlijke middenpartij. Dat zei kandidaat Wintels tijdens een CDA-lijsttrekkersdebat bij Pauw en Witteman. Hij reageerde daarmee op een filmpje van het satirische televisieprogramma Koefnoen, waarin het CDA op de hak wordt genomen.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 Ook Hersma Buma ging tegen Wintels in, maar dan om een andere reden. Ik verbaas me toch ook over de zelfkastijding van Marcel Wintels... aan de hand van een heel leuk Koefnoen-filmpje. Ja. Um, en over vier jaar zijn ze er ook weer. Ook als jij ja. vier jaar in Den Haag hebt gezeten. Nee, dus, en uh, Waarom is het CDA wat dat betreft onmisbaar? Het CDA zonder het CDA geen koefnoem. En, <laughs> ja, en iedereen vindt koefnoem leuk. Ja, zes zedenjaars hebben zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de partij. Naast Van Haarsma Buma, Spies, Bleker en Wintels zijn dat Keizer en Van Torenburg. Op 1 juni wordt bekendgemaakt wie lijsttrekker wordt. Oud-VVD-politica Ayaan Hirsi Ali heeft in Berlijn de Duitse Axel Springerprijs gekregen. Ze kreeg de prijs voor haar bijdrage aan het debat over de rechten van moslimvrouwen. Siali waarschuwde daarbij voor het verzwijgen van problemen met immigranten. Het onderwerp integratie moet van haar in veel landen niet langer in de doofpot worden gestopt. Als dat niet gebeurt, dan gaan mensen uh, uh, eerst uh, geweld prediken en daarna geweld gebruiken. En uh, ik denk dat dat het geval was bijvoorbeeld in Noorwegen. Uh, hoe meer er gezwegen wordt in een land, hoe meer er onder de oppervlakte groeit. Dat is volgens haar koren op de molen van mensen als de Noorse, anders Breivik. ik. Hij zegt: "Ik wilde geweld gebruiken omdat ik geen andere uitweg zag." Nou, dat sentiment heb ik vaker gehoord vanaf 2000. Ik hoorde het in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Australië, waar ik ook naartoe ging. Mensen beklaagden voortdurend over politiek correctheid en dat politiek correctheid is dus niet goed. De omwonenden van de Sint-Jan de Doperkerk in Uithoren mochten vannacht niet thuis slapen. Tientallen huizen en bedrijven rond de kerk werden ontruimd... omdat de torenklokken van de kerk dreigen in te storten. De klokken van de kerk zijn gezekerd en de haan- en windijzer op de kerk worden weggehaald. Sommige bewoners vinden het allemaal maar stemmingmakerij. Wij hier als Uithorena's, wij denken ook gewoon, hier wordt wat gespeeld. Er uh, zijn die plannen, dat duurt allemaal te lang... Een soort overval is dit. Nou ja, maar ik begrijpt niet precies wat er aan de hand is. Die kerk staat al uh, 30 jaar. Zo. Misschien houdt die klok al uh, 20 jaar geven. Uh, ja, toch? Hoogloos, waarschijnlijk worden we morgenochtend wakker en dan is ongeluk de hijskaarne achter de toren blijven hangen. Nee, morgen zijn ze aan het slopen, echt waar. De gemeente denkt dat de geëvacueerde bewoners en ondernemers rond drie uur terug naar huis mogen. De Duitse oorlogsfotograaf Horst Vaas is op 79-jarige leeftijd overleden. Vaas werd vooral bekend van zijn foto's uit de Vietnamoorlog. Daarvoor kreeg hij in 1965 de Pulitzerprijs. Twee jaar geleden werd Vaas nog uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelt in dat interview dat hij de eerste fotograaf was die in Saigon ging werken. Ik was in, in Saigon uh, first photographer. Secondly I became foto-editor, responsible for the photo collection, the coverage of that conflict. Vaas leidde ook fotografen op. Een van zijn leerlingen was Nick Oet, die de beroemde foto maakte van het naakte meisje, Kim Puk. Ze rende over straat nadat ze door napalm was getroffen. Volgens Vaas wordt vaak vergeten dat hij niet alleen in Vietnam fotografeerde. I didn't only take Vietnam pictures, I took many others too. But the others are genuinely forgotten. Maybe the last picture of Lumumba and the a, a picture of Mongola and, and something from Israel or the Algerian war, that, that is of some interest today, but primarily the Vietnam pictures seem to still fascinate people today. In 1972 won Horst Vaas voor de tweede keer de Pulitzerprijs... voor zijn opnames in Bangladesh. Vaas, die een groot deel van zijn carrière voor AP werkte... overleed gisteren in München. Radio Nederland Wereldomroep is bezig met de allerlaatste uitzending... in het Nederlands. De marathonuitzending die 24 uur duurt, begon gisteravond om 10 uur. Aftrap van de uitzending werd gegeven door een houtgediende. Het is tien uur in Nederland. Dit is Pim Breintjes vanuit de studio van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. Tot zover de Wereldomroep. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond Nederlanders, waar ook ter wereld. Vanavond eindigt de uitzending om tien uur. Straks meer over de Wereldomroep, want verslaggever Meijno Remmers is onderweg naar de live uitzending. Een woonzorgcomplex van de stichting Radar in Landgraaf is vannacht ontruimd na een brand die ontstond in de keuken van de groepswoning. De 18 bewoners en een aantal begeleiders werden op tijd uit het pand gehaald, maar konden niet terug naar huis, vertelt de brandweer. De, de stichting Radar is dus meerdere panden hier in het zuiden. Daar wordt er eerst aan gedacht. Nou, we zijn nu aan het kijken of elders in een van die panden die ze nog hebben of daar een plek is... Dat dus je voorstellen met, met, met zo'n doelgroep 18 uh, mensen met een beperking lachtig is om die ergens onder te brengen vanaf. Een groep bewoners met een verstandelijke en lichamelijke beperking is ondergebracht in het gemeentehuis van Landgraaf. Daar is een zaal ingericht, zodat de bewoners als groep ook bij elkaar konden blijven. Kabouretje Theo Maasen heeft in samenwerking met voetbalmuseum Ajax Experience een PR-stunt uitgehaald met de kampioenschaal. In het televisieprogramma De wereld draait door toverde de Eindhoven naar de trofee uit een plastic tas. Ik, bedoel, ik ben er niet trots op wat ik heb gedaan. Uh, ik zal het gewoon even laten zien. Pak uh, het, weet je. Nee. Ja, sorry. Ja, hij zei hem te hebben gestolen. Waar heb je hem vandaag? Ja, ik ga dat allemaal niet vertellen. Ik, vind, ik, Echt? Uh, ja, ik heb er nu weer spijt van, Ik krijg je natuurlijk weer opengezet. Open, Theo, waar nee, maar... heb je hem vandaag? Ja, dat kan ik niet zeggen. Heb je het zelf gedaan? Ik heb het zelf, natuurlijk heb ik het zelf gedaan. Dan laat je andere mensen Maar dat staat toch van in een vitrine of zo? Ja, dat stond in een vitrine, dat nee. klopt, ja. Ja, ja. Achter slot en grendel. In 2001 veroorzaakte Maas ook al ophef door de UEFA-cup bij PSV te stelen. En later zal hij daar ook nog een plakket van de Europese Supercup. Kampioenschaal is vanaf morgen weer te zien in de Ajax Experience. Een schildpad die in 1965 door een Amerikaanse jongen was vrijgelaten... is 47 jaar later door zijn vader teruggevonden. De vader van de jongen herkende het huisdier aan de initialen van de zoon in het schild. Ik picked het up. Picked it up. Uh, oh, jeez, dit is Jeff Turtle en hij is hier voor 47 jaar. De 85-jarige man herkende het beest en wist het zeker toen hij de schildpad omdraaide en aan de onderkant de initialen van de zijn zoon zag: J.C. en 1965. J.C. en down under 1965. De man heeft de schildpad een paar dagen thuisgehouden, maar later weer vrijgelaten. Misschien duikt hij in de toekomst nog eens op. Volgens experts kunnen dit soort schildpadden wel 100 jaar worden. Dan de beurzen. Gisteren de zesde dag op rij met verliezen op Wall Street. De meters leken even omhoog te gaan, maar onzekerheid over Griekenland... en de economische vooruitzichten eh, hielden de winsten toch beperkt. De Dow Jones sloot 0,2 hoger. De Nasdaq bleef gelijk. Ondertussen staat de Nikkei in Japan op een kleine winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is dertien minuten over zes. Björk heeft laten weten dat ze op alle festivals in juni en juli afwezig zal zijn. Dokters hebben enige tijd geleden een poliep gevonden die de stembanden van de zangeres aantast. Ze is daarom verplicht om stil te zijn, een rustperiode in te lassen. Stembandpoliepen ontstaan meestal door verkeerd stemgebruik, overbelasting of een uh, ontsteking. So still, shh, shh. You're all alone, shh, shh. And so peaceful until you fall. To cry you crush your heart and hope to die till it's over and Dit is so quiet. 17 minuten over 6. Gelijk maar door naar Minor Remmers, want die is bij de buren. En daar horen we nu nog wat. Maar daar kan het straks ook nog eens iemand stil zijn, Myno. Ja, ze draaien een plaatje nu. Ja, de uitzending komt uit de hal van Radio Nederland Wereldomroep. En dat is inderdaad Lara in de achtertuin hè, achter het Mediapark. Dus het is een klein beetje een thuiswedstrijd, maar ook weer helemaal niet. De wereldomroep. Ik moet je eerlijk zeggen... in al de jaren dat ik nou bij de radio werk... heb ik nog nooit bij de wereldomroep gewerkt. Weliswaar is af en toe een reportage overgenomen, maar nee. Het is ook eigenlijk een beetje een wereld op zichzelf, die wereldomroep. Die ik mij vooral als luisteraar herinner. Zittend op een rotsblok ergens in uh, Frankrijk. En dan wist je dat er in Nederland iets gaande was... met een kabinetsformatie of anderszins... En dan, uh, ja, dan stemde je af, inderdaad, met zo'n wereldontvanger. Vaak kraakte en ruiste het en dan uh, maar afwachten wanneer de uitzending begon... of het een beetje doorkwam. Soms veegde het een beetje. En uh, ik vond het altijd heel erg mysterieus, die, die oproepen die er dan waren... van mensen die hun... Ja, dan was er iets in de familie of zo. Die oproepen van de AWB. We hebben nog zo'n fragment gevonden. Luister, dat klonk ongeveer zo. Dit is Nieuwslijn Magazine. Hier is Frans Rechtin. Dan is er één oproep van de ANWB Alarmcentrale. In Spanje wordt opgeroepen de heer Brasser uit Hellevoetsluis op rondreis. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en serviceinformatie in Nieuwslijn. Eerst het internationale toegangsnummer, in dit geval 00. Gevolgd door 3170 3. 146 146. Ik voel me altijd af, wat zou er dan zijn in zo'n familiemaatstuk? Vaak slecht nieuws geweest. hè? Ja, euh, euh, opgericht in 1947, die wereldomroep vlak na de oorlog. Ook bedoeld om het vrije woord in de wereld te verspreiden. Er euh, zijn natuurlijk euh, veel luisteraars onderweg die daar altijd naar hebben geluisterd. Um, niet alleen vakantiegangers gaan de wereldomroep missen... maar bijvoorbeeld ook de truckers raken hun dagelijks programma kwijt. Het programma Onderweg. Maar er blijkt dan toch wel hoop voor de trouwe fans... want dat programma gaat zelfstandig door. Op de korte golf hoorde collega-verslaggever Martijn van der Zander het volgende. Speciaal voor deze laatste uitzending... pakt chauffeur Bert Denver zijn gitaren nog even bij. Fire.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 fire, the rain of fire. Thank you all, thank you all. Yeah, what de heren van het programma Onderweg. Um, uiteraard blijven wij vanochtend bij de Wereldomroep, bij het afscheid van de Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep, bij de buren hier in Hilversum. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Vandaag presenteert de Europese Commissie de rapportcijfers over de economische situatie in Europa. Hoe staan Nederland en de andere EU-lidstaten ervoor? En kunnen ze hun tekorten wel wegwerken in deze crisistijd? Brussel denkt tegelijk na over manieren om weer groei te creëren door bijvoorbeeld een actief voor een rol van de Europese investeringsbank, de EIB. Op de Maasvlakte, bij de Rotterdamse haven... zijn ze alvast blij met de EIB... want de bank leent de haven bijna 1 miljard euro. euro Europa-correspondent Tijn Sadej doet verslag. We zien hier uh, de kade van een van de twee nieuwe containerterminals die uh, over anderhalf jaar gaat draaien... Hans Smits is directeur van het havenbedrijf Rotterdam. We zien hier een zandbedrijf en er wordt hier nog wat stortsteen verplaatst. Dus we zijn nog druk bezig om die maasvlakte klaar te maken. Wanneer moet die nou eigenlijk klaar zijn? Tweede helft 2014 draaien de container terminals uh, operationeel. Maar ga er maar vanuit dat voor eind volgend jaar het eerste schip binnen zal varen. Het is typisch een Nederlands werk. We winnen het land van de zee. En uh, het gaat gelukkig heel goed. Als we het hebben over economische groei hè, in Europa, nou, dan is dit zo'n locatie waar het moet gebeuren. Als de Maasvakte 2 vol is, dat duurt dan wel even, dan moet je denken aan zo'n direct 8 à 10.000 uh, banen erbij. Maar dan nog eens eromheen. Dus ja, je praat toch wel over pakweg. Uh, 20.000, 25 25.000 banen direct en indirect erbij. Maar wat nog belangrijker is. We houden dan onze stevige positie vast als haven van Rotterdam in Europa. 3 miljard kosten van dit project. Uh, 1 miljard bijna daarvan uh, is geleend bij de Europese investeringsbanken. We gaan nu vandaag de derde tranche daarvan tekenen met de president-directeur van de Europese En Daar zijn we heel blij mee. Die zijn vandaag op bezoek. Ja, de Europese investeringsbank wil graag financieren. We zijn nu een deal over 900 miljoen. Werner Hoyer, de president van de Europese investeringsbank, bijna 1 miljard. Dat is uh, een van de hoogste bedragen die uw bank ooit heeft uitgeleend. U neemt een risico. Ja, we nemen een risico, maar het is een geweldig project. Dat past in onze doelstelling. Als EU-bank moeten we de groei in Europa stimuleren. En een grote concurrerende haven in Rotterdam is van cruciaal belang. Een port like Amsterdam is crucial. Bijna niemand in Europa kende eerst de Europese Investeringsbank en nu ineens Commissievoorzitter Barroso, supercommissaris Olly Reen. Ze hebben het allemaal over uw bank. Hoe komt dat ineens? Investment bank is channeling money which we borrow in the free capital markets. public money. private. We halen het geld op op de financiële markten. Ons kapitaal komt dus niet van de Europese belastingbetalers. We In de toekomst kunnen we een grotere rol spelen. Door werk uit handen te nemen van de Europese Commissie. Wij kunnen de projecten waaraan geld wordt geleend. beter in de gaten houden. Want we hebben gewoon meer expertise in huis. Because we have the expertise in engineering and in sciences. Niet alle projecten met leningen van uw bank lukken. Ik noem maar de high-speed-trein in Spanje, bijvoorbeeld. Veel geld gekost, er zit bijna geen passagier in. The expectations have been over Helaas verwacht men vaak te veel van grote openbare vervoersprojecten. Men is te optimistisch of men wordt gewoon misleid. Uh, or misleading. We staan hier op de, de rand een beetje van, van de Nederlandse kust... en straks 3,5 kilometer verder een nieuwe kust. Hans Smits, directeur van het havenbedrijf Rotterdam. Tienduizend jaar geleden kon je van hieruit lopen naar Engeland... Over een soort toendra. En beenderen die we gevonden hebben, komen uit die tijd. Uh, en misschien zijn ze wel zoveel waard dat u daar uh, misschien de Europese investeringsbank alvast uh, mee kan afbetalen. Nee, nee, nee, nee, ze zijn heel veel waard in historisch perspectief. Uh, de Europese investeringsbank leent geld uit die je over hele langere termijn pas gaat terugbetalen. Dus als het een paar jaar wat minder gaat, komen we geen zin in de problemen. Meteen dus uh, om 11 uur in Brussel. De rapportcijfers van de Europese Commissie. Wij praten daar uiteraard vanochtend nog over. Dat doen we onder andere met Nout Wellink, oud-president van de Nederlandse Bank. Het NLS-Radio 1 -journaal. Sport. In de nacompetitie om een plaats in de voorronde van de Europa League... heeft de NEC de beladen derby tegen Vitesse met 3-2 gewonnen. De winnende goal was overigens omstreden. Het zou een eigen doelpunt van van der Struik zijn... maar de bal is nooit over de doellijn geweest. Vitesse-trainer van de Brom was dan ook boos na afloop. Ja, onrecht, het onrecht en, en sport uh, waardoor je deze wedstrijd verliest, dat, uh, dat gaat nooit samen. En hier is niet tegen de voetbal. Uh, en, uh, ja, je moet zelf een strafschop krijgen... Met Chanturia, die, die daardoor ook geblesseerd het veld moet verlaten. Die krijgt een belachelijke op tegen. En, en, en die bal die natuurlijk helemaal niet over die, over die lijn is. En daardoor verlies je de wedstrijd. En dat is, uh, ja, daar word je niet vrolijk van. Zijn collega Alex Pastoor van NEC hield zich maar op de vlakte. Nou kijk, uh, scheidsrechterlijke beslissingen, uh, daar wil ik gewoon helemaal niet over praten. Want uh, de scheidsrechter die staat er dichtbij, die moet op dat moment uh, zijn oordeel erover vellen. En als hij het geen overtreding vindt, dan uh, fluit hij niet. Als hij het wel een overtreding vindt, dan fluit hij wel. Als je dit soort dingen, uh, want ze zijn uiteindelijk misschien wel cruciaal. Maar ik vind als je dit soort dingen gaat bespreken, dan moet je uh, bij wijze van spreken... alle uh, beslissingen die er wel of niet genomen worden, alle acties die er op het veld plaatsvinden, moet je gaan beoordelen. Nou, zondag is in Arnhem de return van deze wedstrijd. RKC Waalwijk en FC Twente speelden gelijk, 1-1 werd het. RKC-trainer Ruud Brood had vrede met het gelijkspel, maar ook kritiek op zijn ploeg. Ik ben zeker niet tevreden, ook niet over de wedstrijd, uh, eerste helft. En die jongens ook niet. En als je de tweede helft bekijkt, uh, ja, was er toch wel wat ruimte. Stonden we beter uh, in het middenveld, want dan hadden we best wel heel veel moeite mee met Twente. Ja, dan krijg je toch nog wel wat kansen. En uh, ja, dat is zonde dat die er niet in gaan. Want ik geloof dat zij ja, eigenlijk niet zoveel kansen hebben gehad. Twente-coach Steve McLaren was niet zo blij met de wedstrijd. Hij is ervan overtuigd dat zijn ploeg de tweestrijd gaat winnen uiteindelijk. Of course, of course. Uh, you know, a lot of faith in this team. And, uh, we have a lot of hard work to do. But um, yeah, we, uh, we need to finish it on Sunday. Een niveautje lager werd gestreden om promotie en degradatie. De Graafschap kwam niet verder dan 0-0 tegen FC Den Bosch. VVV speelde tegen Cambuur, ook daar 0-0. Willem II won van Sparta met 2-1. En Helmond Sport won met 1-0 van Eindhoven. De Nederlandse turnsters hebben zich niet geplaatst... voor de finale van het EK voor landenteams in Brussel. Maar voor Céline van Gerner was het toch goed nieuws. Want zij plaatsten zich voor de finale op balk en toonde Olympisch vormbehoud. Naomi Marcella deed hetzelfde door de finale op sprong te halen. Voor beide turnsters belangrijk... omdat ze allebei naar de Olympische Spelen in Londen willen. En ze maken het voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie moeilijk... omdat er maar één turnster mag. Ik heb een finalebrug gehaald nu... Maar Jomi heeft toestelfinale sprong en uh, ja, het gaat verder. We komen nog twee World Cups en uh, ja, we zullen hard moeten knokken. En uh, ja, Wat er nu gaat gebeuren, weet ik niet. Dat, uh, ik ga gewoon een keer doortrainen, ook gewoon sprong. En het uh, ja, is aan een gehuurd wat ze daarna met die, met die uh, procedures en alles gaan doen. Dus ik weet dat niet. Jongeren, eerst van Gerner en daarna trouwens Marcela. Er valt dus nog uh, geen zinnig woord te zeggen over wie er nou wel of niet naar Londen gaat. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De zes kandidaten voor het CDA-leiderschap zijn het niet eens over de vraag of de partij te ver is afgeweken van haar middenpositie. Kandidaat Wintels zei in een tv-debat dat het CDA weer een fatsoenlijke middenpartij moet worden. Tegen kandidaten Buma, Spies en Bleken verbazen zich daarover. Zij verdedigen het beleid van het kabinet Rutte. Bleken vindt dat er duidelijk gewerkt is aan CDA-punten.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een belangrijke dag in het 8 december strafproces in Suriname. Gaat het proces door of leggen de rechters van de krijgsraad het proces stil... vanwege die omstreden amnestiewet? Ze gaven zichzelf in april een maand de tijd om over deze moeilijke beslissing na te denken. Correspondent Harman Boerboom van de Wereldomroep zet de mogelijkheden van de rechters op een rij. Er zijn vandaag vier mogelijkheden. De eerste is dat de rechters een beslissing opnieuw uitstellen. Volgens advocaat Clive Latschman is de zaak er belangrijk en ingewikkeld genoeg voor. Uh, ik kan me dus voorstellen dat gezien die zwaarwichtige beslissing... die krijgsraad dus uh, nog geen beslissing zal nemen en meer tijd nodig heeft. En de zaak wordt dan uitgesteld naar een andere dag, andere datum. De tweede mogelijkheid is dat de rechters beslissen zich neer te leggen bij de nieuwe wet. Die is immers democratisch tot stand gekomen en bekrachtigd. De openbare aanklager wordt dan, zoals de verdediging wil, niet ontvankelijk verklaard. Advocaat Clive Latsman. Het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie betekent dat de zaak hiermee ophoudt. Dat houdt dus in dat de Krijgsraad de wet, de amnestiewet, uh, heeft toegepast. En uh, daarmee houdt de zaak dan verder op. Maar dat betekent niet dat de verdachten voor altijd hun dans zullen ontspringen.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 En als de staat niet doen, dat niet zou doen, dan zijn er natuurlijk uh, gevolgen hieraan verbonden voor de staat Suriname. En, wat voor sancties kunnen er dan komen? Nou, dat zou een, een internationale blamage kunnen zijn voor de Republiek Suriname. Dat betekent dus dat landen uh, Suriname uh, zouden kunnen, uh, uh, op economisch gebied, maar ook op ander gebied, zou kunnen boycotten. Uh, en dan krijg je dus een totaal isolement waarin ons land uh, Suriname komt te verkeren. Suriname moet het proces dan dus hervatten op last van een hoger internationaal hof. De derde mogelijkheid is dat de rechters wachten op de toetsing van de wet door een constitutioneel hof. Maar zo'n hof is er niet in Suriname en het oprichten ervan zal lang duren. Bovendien ligt het niet voor de hand dat een constitutioneel hof... ...door onder de huidige omstandigheden en met deze regering snel zal komen. Dan de vierde mogelijkheid... De rechters besluiten de amnestiewet niet toe te passen... en ze gaan gewoon door op de ingeslagen weg. De rechtszaak gaat door. En dan ben ik als jurist benieuwd naar de motivering van de kreesraad. Waarom die amnestiewet terzijde wordt gesteld. En... Omdat het betreft een lopend proces, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, omdat het betreft een lopend proces. Maar omdat het, de Krijsstraat van oordeel is dat het in streed is met mensenrechtenverdragen. Dat zou dus uh, de conclusie moeten zijn... of dat zou de overweging, althans de motivering, moeten zijn. En dan lopen Boutersen en zijn medeverdachten... toch weer gevaar om veroordeeld te worden. Wat kunnen zij dan nog doen om aan hun veroordeling te ontkomen? Nou, in dat geval kan uh, de president in feite... Uh, strikt juridisch bekeken uh, heel weinig doen. Of, laat maar zeggen, helemaal niks doen. Hij is gebonden aan de wet... En of president Boutersen en de medeverdachten dat over hun kant zullen laten gaan, is de vraag. De kans op maatschappelijke onrust in Suriname is niet denkbeeldig... als de rechter het proces, ondanks de amnestiewet, laat doorgaan. En het Openbaar Ministerie, de auditeur militair... kan om die reden besluiten om niet met een strafeis te komen, zegt advocaat Clive Latchman. Als dat uh, hard gemaakt kan worden dat uh, die maatschappelijke onrust dreigt... Dan kan ik me dus een situatie voorstellen waar het OM zegt... wij zien af van verdere strafvervolging. En zou dat vandaag zich al kunnen afspelen? Nou, uh, dat zou zich kunnen afspelen, ja, wanneer zij uh, die informatie binnen hebben gekregen. Dat zou best het geval kunnen zijn. Mocht dat het geval zijn, dan houden we u daarvan uiteraard op de hoogte. Het besluit van de rechters van de krijgsraad vandaag in Suriname. U hoort dat op Radio 1, waarschijnlijk van Harman Boerboom van de Wereldoorlog. Oud-VVD-politica Ayaan Hirsi Ali dan was gisteravond in Berlijn. Ze kreeg daar de Duitse Axel Springer prijs uitgereikt. Die is vernoemd naar de Duitse journalist en mediamagnaat Axel Springer. Hirsi Ali kreeg de prijs voor haar bijdrage aan het debat over de rechten van moslimvrouwen. Hirsi Ali waarschuwde daar voor het verzwijgen van problemen met migranten. Dat is volgens haar koel cool op de molen van mensen als de Noorse massamoordenaar Breivik... zei ze tegen verslaggever Wilco Boom in Berlijn. Gefeliciteerd. Dankjewel. Bent u blij? Ik ben blij. Ik vind het uh, ja, aangenaam leuk. Uh, um, het is uh, een erkenning, aanmoediging van mijn werk. U zei net, um, er is voor vrouwen in Nederland veel verbeterd. Maar hier vanavond in Berlijn in uw dankreden, zei u de integratie van radicale moslims is nog steeds een van de grootste problemen in Europa. Is er wat dat betreft niks ten goede veranderd? Er is heel veel veranderd, maar in sommige landen zoals Duitsland is het onderwerp nog steeds taboe. Begrijpelijk natuurlijk gelet op de geschiedenis van Duitsland. Mensen die zeggen laten we hier niet over praten, die verwijzen steeds naar de Tweede Wereldoorlog, naar de situatie van Joodse gemeenschap, homoseksuelen noemen op. Dat als je die dingen aankaart, dan gaan xenofoven, echte xenofoben, daar misbruik van maken. Ik denk landen die het wel hebben aangekaart, zoals Denemarken, dat de integratie daar beter gaat dan.. Uh, elders, ik denk dat ook in Nederland door Geert Wilders, door Pim Fortuyn en daarvoor uh, mijn bijdrage, de bijdrage van mensen zoals Fritz Wolkenstein. Het steeds maar uh, uh, het onderwerp uit het doofpot halen, dat heeft ertoe geleid dat er geen, geen geweld is tegen de islamitische minderheid. Geen geweld tegen de islamitische minderheid? Ja, dat, dat is niet het geval. Dus als nee. je nu kijkt. Zou dat gebeurd zijn als die waarschuwingen van mensen als u, van Bolkestein en anderen er niet waren gekomen? Nou, die, die sentimenten, het, het onvrede met de problemen die komen met immigratie, dat moet een uitweg vinden via de vreedzame democratische weg. Als dat niet gebeurt, dan gaan mensen eerst geweld prediken en daarna geweld gebruiken. En ik denk dat dat het geval was, bijvoorbeeld in Noorwegen. Uh, dat de, hoe meer er gezwegen wordt in een land, hoe meer er onder de oppervlakte bloeit. En echt onaangenaam bloeit. Dus... Bedoelt u daarmee de aanslagen van Breivik? zijn eigenlijk een gevolg van het stilzwijgen van maatschappelijke problemen? Dat zegt hij in zijn manifesto. Dat zegt hij ook in de rechtszaak die nu in het publiek is. Dus de theorie die naar voren werd geschoven in het begin... dat hij geïnspireerd zou zijn door mensen die tegen de jihad zijn, dat klopt niet. Hij zegt, ik, ben geïnspireerd. ik wil de geweld gebruiken omdat ik geen andere uitweg zag... Nou, dat sentiment heb ik vaker gehoord vanaf 2000. Ik hoorde het in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Australië, waar ik ook uh, naartoe ging. Mensen beklaagden voortdurend over politiek correctheid. En dat politiek correctheid is dus niet goed. U woont en u werkt in Amerika, maar u volgt het nog steeds goed in Europa. Ik volg het, uh, ja, ik volg dingen in Europa en met name in Nederland. Komt u nog een keer terug naar Nederland? Ik bedoel, om te wonen, niet om een keer een college te geven of iets zeggen. Uh, nou, om te wonen, dat lijkt moeilijk, omdat ik nu getrouwd ben uh, met een man die werkt in Amerika. Ik werk in Amerika. Het kind... U volgt een man? Uh, of hij volgt mij. <laughs> Whatever. But, uh, nou ja, we werken alle twee in, uh, in Amerika en tja, als we een baan krijgen in Nederland die kan vervangt wat we nu doen, misschien wel, maar ik zie dat niet. Ik denk niet dat dat realistisch is oud-VVD-politica hier zie Ali... vanuit Berlijn in gesprek met verslaggever Wilco Bom. Na de strijd in de rechtszaal... was het nu aan turnster Céline van Gerner zelf. Ze moest vormbehoud tonen op het onderdeel BOK... om met concurrenten Wyoming Marcella te kunnen strijden... om één olympisch startbewijs. En haar eerste kans om dat vormbehoud te tonen... is op het EK in Brussel dat nu gehouden wordt. Dan gaan we kijken naar de Nederlandse waar de Nederlanders voor prima bezig zijn... Daarnet is de oefening van Lisa, top om één master te gaan op de bal. Daar staat ze klaar, Celine van Gerner. Enige momenten voor haar balkoefening. Ik was heel gefocust. Echt, uh, eigenlijk heel erg in mezelf verkeerd. Dat is uh, je, uh, precies de juiste gemoedstoestand vinden uh, vlak voordat jij je oefening start. Ik heb niks uh, meegekregen van wat er omheen is gebeurd. En is die willen natuurlijk hun plaats veiligstellen in de waterfinaal. Hiervoor heeft ze nog even droog geoefend op de vloer, waar ze een lijn volgt die de balk moet symboliseren. Heel vaak mijn oefening doornemen in mijn hoofd, visualiseren ja. En nu, nu moet ze zich klaarmaken voor het echte werk. Ja, dat is ontzettend spannend. De klok telt af, het go verschijnt op het bord. Dan is het uh, kop leeg en gewoon gaan. Ze oogt stabiel Selim Germer. geen grote wiebos. Dit is ook wel wat ik uh, afgelopen trainingen al een aantal keer heb laten zien en uh, ja, ik ben blij dat het nu gewoon op dit moment is gelukt. Geen moment heb je de indruk dat ze eraf gaat vallen. Tijdens het grote tintunnel deed ze nog veel mooiere balkoefening dan dat ze nu heeft gedaan. Maar het is altijd wel lastig om die switch te maken naar die, naar die wedstrijdoefening die dan gaat komen. De salto's, de spagaten, ze verlopen eigenlijk prima. Het duurt ook zo lang. Het is een anderhalve minuut. En aan het einde kwam nog wat mij betreft ook nog een heel spannend stukje... Het aller, allerlaatste deel van haar oefening. Ja, helaas mijn afsprong. Dat zag je ook, dat ze daar uh, ook een behoorlijke landingsfout maakte. Dacht, eigenlijk dacht ik shit. Vanwege zo'n mooie oefening en dan zo'n afsprong uh, erachteraan. En dan wachten op het cijfer, dat is, uh, dat is killing. Daar staat ze in de afwachting van haar score, Celine van Gerner. Zal het genoeg zijn voor vormbehoud? Of toch niet? Ik denk dit wordt randje, dat dacht ik. Celine van Gerner wordt omarmd door haar Olympische rivale Wayomi Mancela. Uh, nou, natuurlijk had ik wel gewoon wondering van haar dat ze natuurlijk weer gewoon goed terugkomen is. Ik sta gewoon neutraal als zij haar finale doet. En de moeder gaat gewoon aan en dat heeft zij ook gewoon nodig. En ja, yeah, dat, dat gaat wederzijds ook. Dus... Daar op het bord verschijnt dan de score. Yes. <laughs> ja. ja, ze zit boven de 14,166 die geëist was. Ze heeft voorbouw getoond. Ja, dat is, dat is even een last die van je schouders afvalt. De strijd ligt weer open. Ja, klopt. Uh, inderdaad. We hebben nu beide vormhoudt getoond. En uh, ja, het is een leuk zo'n strijd. Naomi Marcela en Celine van Gerner staan kiet. Ik heb een toestelfinale brug gehaald nu. Maar Naomi heeft toestelfinale sprong. En uh, ja, het gaat verder. Er komen nog twee World Cups en uh, ja, we zullen hard moeten knokken. En uh, ja, wat er nu gaat gebeuren, weet ik niet. Dat, uh, ik ga gewoon een keer doortrainen, ook gewoon sprong. En uh, ja, het is aan een KNGU wat ze daarna met die, met die uh, procedures en alles gaan doen. Dus ik weet dat niet. En dan is het aan Hans Gootjes, de topsportmanager, om de Olympische knoop door te hakken. Nou, de uitgangssituatie is volstrekt helder. We hebben twee kandidaten die nu in aanmerking komen voor een Olympisch ticket. Dat is uh, de nieuwe situatie uh, van vandaag. Voor het overige uh, is bekend uh, op welk moment de definitieve beslissing valt. Dat is op 13 juni. Jullie gaan bij de afweging nog steeds uit van dat je de medaillekandidaat... of misschien moeten we bij de dames zeggen de toestelfinale kandidaat op de Spelen wil hebben. Ja, die is ongewijzigd, die invalshoek. En daar zijn nog twee wedstrijden en het restant voor dit toernooi voor beschikbaar... om te tonen naast datgene wat er al getoond is in de maanden daarvoor. Maar welke toestellen weeg je daarin mee? Alle toestellen kunnen daarin meewegen, want de definitie is grootste kans op een medaille. Maar dat kan natuurlijk wel een soort van kentering ook in de kansen teweeg brengen. Aangezien Celine van Gerner wat op brug de laatste tijd uitzonderlijk goed doet. Nou kijk het mag duidelijk zijn dat ook bij de eerste afweging natuurlijk al gekeken is naar meerdere toestellen bij het bepalen van de aanvankelijke weging. Dus dat is geen nieuw fenomeen. Daar wordt naar gekeken. Het worden wel spannende weken dus hè. Dat was op voorhand al het geval, maar het is in ieder geval duidelijk dat nu Celine vormbehoud getoond heeft. We inderdaad, te maken hebben met een competitie tussen twee turnsters. En zolang dat nog niet het geval was, uh, was Bayobi Marcella de enige kandidaat. En dat is nu veranderd. We hebben twee dames in competitie. En de strijd gaat door, ja. Ja, dat kun je wel zeggen. De strijd om het Olympisch ticket ligt helemaal open. Zondag komen de turnsters dus weer in actie op het EK. Door de reportage van Edwin Cornelis. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal een boze Vitesse-trader. John van der Brom voelt zich bestolen in de eerste play-off-wedstrijd tegen NEC. Hoort hem zo? Eerst aan John Sohoka. met de verkeersinformatie. John, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vrijdagochtend, typisch. erg rustig, maar twee korte files op de A15 richting Europort. Staat twee kilometer bij Spijken en En op de A28 naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Knopput hoeflaken en Leusen. ook over een lengte van twee kilometer. Ja, je verwacht een rustige ochtend, neem ik aan, John. Ja, echt een vrijdagochtend, dus blijft er dus eh, ik verwacht eh, rond half negen ongeveer 30 kilometer file. Oké, okay, tot later. Joe. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. We gaan er eens even naar de buren. Naar de wereldomroep. Myno Remmers. Hoe is, hoe is de sfeer daar? Het lijkt me zo raar om die uitzendingen te presenteren op dit moment. Ja, dat is het eigenlijk ook. Ze hebben een, in de hal, daar komt de uitzending vandaan... een klok neergezet die aftelt. Hij staat nu op 15 uur... En hij telt langzaam af naar nul. En als het nul is, dan betekent dat wel dat uh, toch flink wat mensen hun baan verliezen. Er klinkt nu een beetje een. niks aan de hand muziekje. En daar komen heel veel mensen langs. die uh, hier vroeger ooit hebben gewerkt. Bijvoorbeeld Jeroen Pauw is hier ook ooit begonnen. Uh, Mies Bouwman komt langs. langzaam. Hier een hele lijst met allemaal mensen die. Uh, ja, her en der bij. De, ja, Herman Emmink, ook een naam die hier op staat. Allemaal mensen die ooit iets hebben gepresenteerd bij het Wereldomroep... later bij andere omroepen terecht zijn gekomen. Het heeft iets feestelijks wel, eigenlijk. De sfeer, althans, als je hier staat. Ja, we maken een hartstikke mooie 24-uursmarathon. Dat is hartstikke leuk om te doen. En het heeft inderdaad iets feestelijks. Het uh, ja. laat zien hoe we 65 jaar prachtige radio hebben gemaakt. Voor over de hele wereld, Peter van Beem... die uh, van de Nederlandse redactie is. Uh, maar er komt een groot zwart gat aan voor heel veel mensen. Dat klopt. Ik denk dat ik... Ik denk dat ik uh, zaterdagmiddag rond een uur of vier met dat ga realiseren. Nu ben ik nog veel te druk bezig met de uitzending. Maar ik denk dat inderdaad zaterdag in de loop van de middag... dan komt dat zwarte gat heel dichtbij. Uh, uh, het komt eigenlijk door het kabinet hè, een opgelegde bezuiniging van uh, 70 procent. Het, het budget gaat van 46 miljoen euro naar 40 miljoen euro. Van de 350 werknemers worden er 270 ontslagen. Mensen die ook ja, echt hun baan kwijt zijn. Dat is het, de, de wrange tegenkant. Ja, dat klopt. Uh, het is niet anders. Het, uh, het is een uh, raar soort bezuiniging. Hè? 70 van een uh, budget afhalen, dat is natuurlijk krankzinnig. Dat betekent dat uh, de wereld om op hele andere dingen moet gaan doen. Zich heel scherp moet focussen. Want wat blijft, is, is eigenlijk de, de buitenlandstalige uitzendingen? Ja, voor een deel. En ook nog maar beperkt. En dan ook nog maar met één taakopdracht, namelijk free speech. Ja, dus zorgen dat in landen waar... Uh... Uh, vrijheid van meningsuiting in het geding is... dat je daar een programma voor maakt. Zo is het, ja. En dan voornamelijk via internet. Want dat is het goedkoopste medium om te doen. Hè. Korte golf is natuurlijk een duurder medium. Komt het ook een beetje los van het kabinet... Uh, door de achterhaalde techniek? Ik bedoel, iedereen kan tegenwoordig alles ontvangen... zelfs op zijn mobiele telefoon. Uh, je kunt uh, het journaal kijken. Uh, je kunt alle andere programma's van alle omroepen overal zien. Ja, die korte golf, het is een beetje voorbij. Uh, dat is het argument wat is gebruikt... Helaas klopt dat niet, zoals we meer argumenten in de politiek niet deugen. Maar dit is er eentje van. Als je nagaat dat er in de hele wereld nog geen 30% van de bevolking internet aansluiting heeft... en dan ook nog eens een keer voor een groot deel zo beperkt internet... dat je er hooguit je mail mee kan lezen en voor de rest eigenlijk bijna niks... dan kun je dus wel nagaan dat dat verhaal niet helemaal klopt. En, en zou er dus wel een taak moeten zijn. Maar goed, ja, wat gaat u zelf doen? Ik heb nog geen idee. Ik ben de afgelopen maanden druk bezig geweest met deze marathonuitzending. Omdat ik uh, coördinator ben van de Nederlandse afdeling. En ik, ga, ik had me voorgenomen om volgende week te gaan nadenken over wat ik ga doen. Na 35 jaar wereldomroep. Dat is een groot zwart gat dus nog. Zo is het maar net. Ja. Goed, de uitzending gaat nog uh, een hele dag door. De klok tikt langzaam af. Ik zie hier een lijst met nou ja, tal van mensen die nog, uh, nog langs uh, gaan komen. Die hier allemaal ooit, uh, ooit hebben gewerkt. En uiteraard is uh, de uitzending zelf het hoofdonderwerp van de uitzending. Die overigens ook met camera's eromheen via internet zichtbaar is. Dus uh, je kunt ook nog kijken naar die laatste uitzending. Wat grotere actieverschuiving, laat ik het zo zeggen. Een scherpe keuze. Kijk eens aan, we zitten midden in de marathon-uitzending bij de wereldromp. We zijn vanochtend bij ze op bezoek met het Radio 1 Journaal. Dus uh, u kunt ook via ons luisteren, het Radio 1 Journaal. In de play-offs van de eredivisie wordt nog één startbewijs voor de Europa League verdeeld. In Nijmegen speelde NEC en de Arnhemse buurman Vitesse tegen elkaar. Een wedstrijd met uh, veel sentiment. en Het paste dan ook in het duel dat NEC won met 3-2 met een omstreden doelpunt. Bij de Vitesse-trainer John van der Brom kwam de stoom uit zijn oren. Wat tot rust gekomen, John? Nou, niet. Dat, uh, dat duurt nog wel even. Omdat uh, ja, onrecht, het onrecht en, en sport, uh, waardoor je deze wedstrijd verliest... dat, uh, dat gaat nooit samen. En, uh, dit zijn beladen wedstrijden. Playoffs is sowieso beladen. Je weet dat je nogmaals een heel seizoen, knokje om uiteindelijk hier uh, te kunnen en te mogen spelen. En uh, Als je dan ziet hoe wij vanavond gespeeld hebben... dan kan ik alleen maar blij en trots op die jongens zijn. Maar hier is niet tegen te voetballen. En, uh, ja, je hebt net de beelden teruggezien. Je moet zelf een strafschop krijgen hè, met Santoria, die, die daardoor ook geblesseerd het veld moet verlaten. Je krijgt een belachelijke strafschop tegen... En, en, en die bal die natuurlijk helemaal niet over die, over die lijn is. En Daardoor verlies je de wedstrijd. En dat is, uh, ja, daar word je niet vrolijk van. Hoe heb jij het live gezien? Moeilijk te zien. Dat kan ik niet zien. <laughs> Volgens mij kan niemand dat zien. Inclusief de, de grensrechten. En dat vind ik heel knap. Dat je op zo'n cruciaal moment in de wedstrijd... dat je zo'n beslissing neemt. Maar ja, als je dan kijkt ook hoe hij die, die beslissing neemt. Hij, hij blijft staan, hij doet niks. Die bal wordt verder gevoetbald. En dan gooit hij in één keer zijn vlag omhoog. Ja, dan, dan weet je zelf dat hij... Dat hij, denk ik, lijkt mij, dat hij er ook wel uh, goed naast zit. Ja. Maar hij mag zelf terugkijken als hij durft. Dan uh, mag hij zelf oordelen. Hoe nu verder zondag? Nou, we gaan die gasten pakken. Dat is geen, uh, geen enkele discussie. Ook omdat als je uh, gewoon de wedstrijd analyseert, denk ik dat... Zult het jullie een beetje in de kaart eigenlijk dan? Uh, ik, ik heb exact dezelfde woorden gebruikt. Uh, de, de boosheid, de kwaadheid in de, in de ploeg, in de groep. Dat uh, is net wat we nodig hadden naar, uh, naar zondag toe. En uh, wij, gaan, uh, ja, wij gaan gewoon uh, vol erop en, uh, en er tegenaan om, om uiteindelijk deze uh, nogmaals uh, ja, schandalige avond. Uh, denk ik, niet alleen voor ons, maar gewoon voor alles wat voetbal uh, mooi maakt. Uh, gaan we dat rechtzetten. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Nee, hey, Marjan Koekoek, Goedemorgen, en goedemorgen. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft 170 miljoen euro verdiend... door 10 van de aandelen van KPN te kopen... vlak voordat het Mexicaanse bedrijf America Mobile... een bad bot uitbracht op de aandelen KPN. Dat is het belangrijkste nieuws van de Volkskrant. Na het bot van de Mexicaan, miljardair Carlos Slim... steeg de koers van de aandelen van 6,5 euro naar 8 euro. Of er een relatie is tussen deze twee gebeurtenissen... is volgens de Volkskrant onbekend. Morgan Stanley wil in ieder geval geen commentaar geven. De aanvragen voor vergoeding van geneesmiddelen liggen volgens specialisten al maanden op goedkeuring te wachten bij het college voor zorgverzekeringen. Dat is het belangrijkste nieuws van de Telegraaf. Dat college moet beoordelen of een medicijn vergoed wordt, maar kant met grote achterstanden. Het gaat onder andere om een nieuw antistollingsmiddel voor honderdduizenden hart- en trombosepatiënten. Een kwart van het vastgoed onder water meldt het Financiële Dagblad. Een kwart van de leningen die banken in Nederlands vastgoed hebben uitstaan... is minder waard dan het onderpand, hadden het FD. Banken kunnen daardoor al op korte termijn in problemen komen. Dit jaar en volgend jaar moet 30 van de in totaal 80 miljard euro... aan bankleningen in het commercieel vastgoed worden geherfinancierd. De problemen worden duidelijk door een steekproef... die de Nederlandse bank hield bij leningen ter financiering van commercieel vastgoed. NSC Next toont op de voorpagina twee zoenende Afrikaanse mannen. Het westerse strijdtoneel om homorechten verplaatst zich volgens de kant naar Afrika. Want homohaters hebben daar de wind in de zeilen. en De druk uit het westen om homorechten te respecteren werkt averechts. Volgens NSC Next is Afrika de frontlinie van de homorechten. Tot nu toe is Zuid-Afrika het enige Afrikaanse land met homorechten in de grondwet. In Kaapstad en Johannesburg is een levendige homocene... Op de rest van het continent wordt homoseksualiteit nog vaak afgedaan als een westers concept. En voor het eerst zijn er meer mensen met een baan die een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. dan mensen met een uitkering. Dat meldt het AD. Meer dan een kwart van alle Nederlanders heeft een betalingsachterstand. Het Bureau Kredietregistratie, PKR, in Tiel, luidt volgens de krant de noodklok. Meer dan een miljoen gezinnen heeft grote financiële problemen. volgens de Vereniging voor Schuldhulpverlening. En dat komt volgens een woordvoerder doordat deze mensen in het verleden verplicht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 De groep werkende armen neemt toe, al dus het AD. Op de voorpagina van de Telegraaf tot slot een foto van de trein van Zwolle naar Emmen... die gisteren door een rood sein reed. Enkele honderden meters reed de trein luidtoeterend voorbij station Ommen... en passeerde daarbij een doorgaande weg. Mogelijk door defecte remmen, zo schrijft de krant. Het Korps Landelijke Politiediensten onderzoekt de oorzaak, al dus de Telegraaf. De krant spreekt van een wonder dat niemand gewond raakte.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 Dit is Radio 1.